Ik zal ook in het kort vertellen waar de preek over ging in het Nederlands. Ik ben begonnen door te zeggen dat vandaag de dag de moslim het ontzettend lastig heeft, soms. Op zijn werk, op school, op straat. Er is sprake van bespottingen, er is sprake van geweld soms zelfs, er is sprake van pleinering. En ga zo maar door. Maar ik wilde de moslim hier in Nederland een hart onder de riem steken. Door terug te verwijzen naar de verhalen van de mensen die ons zijn voorgegaan. Mensen die grotere beproevingen hebben moeten doorstaan. En ik heb de beginvers van Sorat al-Boroj aangehaald. Daarin wordt melding gedaan van Ashab el ugdud deze mensen die een veel grotere beproeving ramp moesten doorstaan. Deze mensen die werden geleid naar het vuur. Waarom? Omdat zij weigerden toe te geven aan de wensen van hun vijanden. Hun vijanden die wilden dat zij hun geloof zouden opgeven. Dat was de vraag die zij aan hen richtten. Ze zeiden tegen hun... Je staat voor de keuze. Of jouw geloof... Of je wordt omgebracht. En hoe? Je wordt omgebracht door verbrand te worden. En ze begonnen ook met het graven van greppels. Ze maakten een gat in de grond. Een gigantische gat. En deze werd vervolgens opgevuld door vuur. En deze mensen werden naar voren gebracht. En zij moesten kiezen. En deze mensen met hun vrouwen, met hun kinderen... ...die kozen allemaal voor hun geloof. En die sprongen allemaal in het vuur. In de overlevering van moslim staat vermeld... ...dat een vrouw onder hun... ...toen zij voor het vuur stond... ...ze twijfelde. Maar dat was niet vanwege haar vrees of angst voor het vuur. Nee, omdat zij haar kind bij zich had. Haar kind, ze kende mededogen. Ze kende barmhartigheid jegens haar kind... Ze wilde niet dat hij verbrand werd. En ze twijfelde enigszins. En ze dacht erover na om terug te gaan. Op dat moment, zoals in Sahih Muslim vermeld staat, deed Allah subhanahu wa ta'ala het kind spreken. En Allah subhanahu wa ta'ala is tot alles in staat. Het kind zei tegen zijn moeder, O moeder, wees geduldig. Want jij bevindt je op de waarheid. En op dat moment sprong deze vrouw in het vuur. Zij gaf alles op. Omwille van haar geloof. Als je dit hoort. Beste moslim en moslimen, Wat stelt hetgeen wat wij vandaag de dag doormaken. In vergelijking met wat deze mensen hebben moeten doormaken. Soms komen onze broeders of zusters voor de keuze te staan. Werk. Gebed. Werk. Hoofddoek. En tot mijn grote verbazing. Kiezen zij alsnog voor hun werk. En laten zij het gebed wat een plicht is... ...jegens hun Heer vallen. En laten zij de hoofddoek ...die een plicht is... ...jegens hun Heer vallen. Verbazingwekkend. Als we dat vergelijken met deze mensen... ...als habib doet. Zij gaven alles om. Ze twijfelden niet. Dan kun je je natuurlijk afvragen... ...van hoe zit het met hun eindbestemming. Hun eindbestemming hoef je geen zorgen over te maken. Je neemt Allah subhanahu wa ta'ala voor zijn rekening. Paradijzen de breedte van de hemelen en de aarde. Staan op hen te wachten. Maar hoe zit het met hun tegenstanders? Die tegenstanders zullen op de dag des oordeels. Mits zij natuurlijk geen beraal tonen. Zegt Allah. Zullen op de dag des oordeels. Een bestraffing ondergaan. Die niet te vergelijken is met de bestraffing. Die deze moslims in het wereldse hebben gekend. Want wat stelt het vuur van deze wereld voor. In vergelijking met het vuur van het hiernaam Deze mensen sprongen in het vuur. Hoe lang hebben ze geleden? Een paar seconden, hoogstens een minuut. Maar als jij plaatsneemt in de hel op de dag des oordeels, dan is het voor eeuwig. Dan komt er geen einde aan. Deze mensen sprongen in het vuur, in het wereldse. Maar wat is het gevolg? Zij komen in aanmerking voor het welbehagen van hun Heer. Maar deze mensen, als zij plaatsnemen in de hel... Dus degene die hun hebben verbrand. Als ze plaatsnemen in de hel... ...plaatsnemen in de hel... ...gaat gepaard met de woede en de toorn ...van Allah, subhanahu wa ...die op hen rust. Met andere woorden zoals ik zei... ...het kan zijn... ...dat een kerver, dat een ongelovige... ...jouw wereldse leven verpest. Dat kan. Dat hij aanleiding is... ...dat jij misschien moet lijden. Dat jij misschien... ...met minder geld moet leven. Dat jij misschien jouw dromen moet opgeven... ...hier in het wereldse leven. Dat kan. Maar een mo'min... Een gelovige die door een kever wordt bevochten in zijn geloof. zal het hiernamaals van deze kever verpesten. Want hij zal aanleiding voor hem zijn dat hij plaatsneemt in de hel voor eeuwig. En we weten allemaal één ding. De eindbestemming telt. En dat zegt ook Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran. Op die dag zullen de gelovigen de ongelovigen uitlachen. Laat ze maar uitlachen. En laat ze maar spotten. En scheld. En ga zo maar door. Maar wie als laatste lacht, lacht het beste. Beste mensen, ik wil dat deze leerstelling tot jullie doordringt. Ik wil dat deze leerstelling tot jullie harten doordringt. Welke leerstelling? Dat het wereld ze niks voorstelt. En al moet je lijden. Al heb je het soms moeilijk. doet er niet toe. Het gaat uiteindelijk om het hierna. En ik heb een overlevering aangehaald van de profeet. Waarin staat dat hij op een dag samen met zijn metgezellen... ...langs een dode schaap liep. En hij raapte deze op... ...en zei tegen zijn metgezellen... ...wie is bereid deze te kopen voor een dirham? En die schaap was daarnaast ook nog misvormd. Toen zeiden de metgezellen... ...verbaasd als zij waren... ...ja rasulallah... ...al was hij levend... ...niemand zou een dirham... ...voor deze schaap geven. Waarom? Hij is misvormd. Laat staan als hij dood is. Toen zei de profeet sallallahu alayhi wa ...de waarde die dunia bij Allah subhanahu wa ta'ala heeft, is nog lager dan de waarde van deze schaap bij jullie. De waarde van dunia bij Allah subhanahu wa ta'ala is nog lager dan de waarde van deze schaap, dode schaap, misvormde schaap bij jullie, beste mensen. Het wereldse leven is niks, beste mensen. Ik zeg niet tegen jullie dat jullie niet moeten werken en studeren, natuurlijk wel. Je moet natuurlijk het beste eruit halen. Maar ik zeg, als je wordt geproefd op het gebied van geloof... Kies altijd voor je geloof. Kies ten alle tijden voor je geloof. Laat je door niemand jou het geloof ontnemen. Kies voor je gebed. Kies voor je zaket. Kies voor je vaste. Kies voor je hoofddoek. En ga zo maar door. Beste mensen, hoe dienen wij met dit soort zaken om te gaan? Ik krijg heel veel klachten binnen van mensen die zeggen, ik ben bespuugd. Ik ben uitgescholden. Ik ben geschoffeerd. Ik word op mijn werk bespot. Ik word uitgelachen. Het enige wat ik zeg is geduld. Geduld is een schone zaak. Als we kijken naar Mohammed, alayhi wasallam, en hij is ons voorbeeld. Zijn oom, Abu Talib, komt te overlijden. Hoe is Mohammed met deze ramp omgegaan? Met geduld. Zijn vrouw, Khadija, komt te overlijden. Hoe is hij daarmee omgegaan? Met geduld. Zijn oom, Hamza, werd vermoord tijdens de slag van Uhud. Hoe is hij daarmee omgegaan? Met geduld. Hij zag zijn kinderen, kinderen bijna allemaal doodgaan. Hoe is hij daarmee omgegaan? Met geduld. Hij werd verlogen door zijn eigen volk. Hoe is hij daarmee omgegaan? Met geduld. Hij werd verjaagd uit Mekka. Zijn woonplaats. Hoe is hij daarmee omgegaan? Met geduld. Er is tegen hem gestreden. Ze hebben oorlog tegen hem gevoerd. Hoe is hij daarmee omgegaan? Met geduld. Wat wij nodig hebben... is wat die mensen bezaten. Namelijk geduld. En standvastigheid. En dan komt het goed met ons. Dus ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala tot slot... Om ons geduldig te maken op zijn weg. Standvastig te maken op zijn weg. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala. Om ons de weg te wijzen naar de waarheid. En ons uit de buurt te houden van de valsheid. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala. Zoals we hier bijeen zijn gekomen. Om ons bijeen te brengen. In het allerhoogste niveau van het paradijs. Namelijk in verdoozeleilah. Allah subhanahu wa ta'ala.